7 uur. Jeroen van Kamp met het Senua's Journaal. In een opvangcentrum voor asielzoekers in de Belgische plaats Leopoldsburg, ten zuiden van Eindhoven, zijn ongeveer 100 mensen met elkaar op de vuist gegaan. De aanleiding was een ruzie over een asielzoekster die geen hoofddoekje wilde dragen. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Franke, noemt het geweld verwerpelijk. Volgens het Rode Kruis bekritiseerden twee of drie Afghanen al een paar dagen een Syrisch meisje, omdat ze geen hoofddoek droeg. Toen het meisje tristermiddag kennelijk beu was, kwam het tot een vechtpartij. Zeven bewoners van het AZC raakten gewond. Bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Ede is Pegida-voorman Edwin Wagensveld gearresteerd. Het deed mee in de protest met op zijn hoofd een muts in de vorm van een varkenskop. De politie wil niet zeggen waarom de Pegida-voorman is aangehouden. Zelf zegt Wagensveld dat de politie de varkensmuts als provocatie zag en hem daarom mee heeft genomen naar het bureau. Wagensveld is na een uur weer vrijgelaten. De politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van het beroven van de Brit Richard Cole vlak voordat hij verdronk in een Amsterdamse gracht. 23-jarige verdachte zou op een avond eind vorige maand de portemonnee van de Brit hebben gestolen. Cole verdronk diezelfde avond in de herengracht. Een week later werd zijn lichaam gevonden. De verdachte is gisteren opgepakt in Rotterdam. De politie is nog op zoek naar een aantal andere verdachten en naar getuigen. De Tweede Kamer is positief over het akkoord over de toekomst van Groot-Brittannië in de EU. Een meerderheid is tevreden dat er eindelijk een deal is, al is de inhoud nog niet duidelijk. PvdA hoopt dat het akkoord de Britten ertoe brengt om onderdeel te blijven van de EU. De VVD vindt dat er terechte toezeggingen zijn gedaan aan de Britse premier Cameron. Ook oppositiepartijen CDA, D66 en SP benadrukken de positieve kanten van de overeenkomst. Op 23 juni mogen de Britten zich in een referendum uitspreken over het akkoord. Het weer vanavond gaat het vanuit het westen regenen en waait het ook stevig. Het is een graad of 10. Ook morgen is het reis, maar het regent dan vooral in het noorden. Verder blijft het flink waaien. Dit was het NOS Journaal. In circus Zatvoort ben jij de artiest. Toet je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Famyland.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 De uithoeken van ons continent. Teruggebracht op begrijpelijke proporties betekent dit dat de hit zich in een mateloos tempo vermedertrolgen. De verkoopcijfers bepalen hier de posities van platen die worden gekocht door mensen zoals jij en ik. She told me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 Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Euro Breakdown. En als je denkt, wat klinkt die raar? Nou, ik denk het wel in ieder geval. Maar dat komt omdat iedereen net zoals ik een beetje zieker aan het zijn is. Maar ja, dat hoort er uh, schijnbaar bij. Ik vind mezelf heel raar klinken, jij niet? Ja, je hebt wel een hele andere stem. Ja, hè? Ik zit te draaien aan de knoppen, en dat wil jij niet <lacht> weten. Maar goed, niks aan te doen. Hey, deze week hebben we 12 stijgers, 8 zittenblijvers, 18 dalers en... Um, Twee nieuwe binnenkomers, Coldplay en Rehab. Samen met Ciara verwelkomen we in de lijst. The Weeknd en Justin Bieber zeggen we gedag tegen. Helaas uh, hebben die het uh, niet gered. Dat ons, uh, nou ja, 14 weken lang heeft Justin Bieber erin gestaan met Al uh, You En 6 weken lang The Weeknd met The Night. Maar ze hebben plaatsgemaakt voor twee prachtige nieuwe platen. Die hoor je straks... Snel stijgen deze week is uh, Dua Lipa met een The One. 9 plaatsen gestegen. En de snelste daler is in handen van uh, Sigala met uh, Easy Love. Tien plaatsen gedaald, maar mag het naar uh, 22 weken in de lijst. Ik vind het knap, hoor, 22 weken. En je hoorde hem net al. Ik uh, was al weinig bang dat ik echt helemaal alleen zat. Maar uh, je hoorde hem net al even snel. De uh, Sander! Goedemiddag! Goedemiddag, jongen. Hoe is het? Ja, goed. Ja, gaat hij goed? Ja. Nou, dat is mooi. Ja. Leuk dat je er weer bij bent. Je hebt uh, weer uh, alle muziekvormen uh, van 40 naar nummer 1 gezet. Dat klopt zeker. En uh, alle nummers uh, weer in de computer staan. Dat klopt ook. En uh, we hebben weer een hoop uh, prachtige, prachtige nummers uh, voor je om te draaien... maar niet voordat we naar de top 3 hebben geluisterd van uh, vorige week. Want hoe zag die er ook alweer uit? Nou, Ik weet het nog wel. Ik ook. Zelfs als die week ervoor... En die week daarvoor. <laughs> maar deze week hebben we complete, bijna complete nieuwe top 3. En er zit een hele veelbelovende artiest in de top 3. Maar dat is straks even voor de klok van 5 uh, uur. Voor de klok van half 5 gaan we kijken naar een Nederlandse top 40. Maar eerst gaan we nu beginnen met de Europese top 40. En dat doen we met de top 3 van vorige week. Wat builds up throughout the day? It gets into your body. And it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da -da -dum -da -dum -da -dum. Nummer 2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 Down of Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van vorige week. Op 3 hadden we vorige week staan met Simons met Catch and Release. Op nummer 2 Swan Menes met uh, Stitches. En op nummer 1 stond uh, Lucas Graham met Seven Years. Deze week beginnen we met de nummer 40. Een plaat die alweer 10 uh, weken lang in de lijst staat. Vorige week nog op een uh, 38e plek. Deze week dus op 40 en zijn hoogtepositie was 33. En dan heb ik het over uh, Avicii met Broken Arrows. En daarna komt meteen de eerste nieuwe binnenkomer. Maar eerst Avicii. You stripped your love down to the wire. By your side cold alone outside. You stripped it right down to the wire. But I see you behind those tired eyes. Now as you wait through the shadows that live in your heart. I see you for you And the beautiful scars Take my hand Don't let go Cause it's not Too late, it's not Too late, I, I see the Hope in your heart And sometimes You lose and sometimes You're shoot Broken arrows in the dark But I I see the hope in your heart Black. In your heart Met de nummer 40 van deze week, Broken Arrows. Ja. Mooie plaat van uh, Avicii. Hey, uh, ik zei het al, we zijn meteen toegekomen aan de eerste nieuwe binnenkomer. <laughs> ik sta nog steeds echt wat te kijken van, uh, Ik probeer echt van alles, maar het lukt maar niet, hè? Nee. nee, nou, ja. je, Ga jij het maar presenteren? Nou, we zijn uh, toegekomen aan de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. Die staat op nummer 39. Dat is uh, Coldplay featuring Beyoncé. En ja, uh, yeah. Mo, heb jij nog wat toe te lichten? Ja, nou ja, ik denk dat jij gaat wat vertellen over uh, Coldplay of ofzo. Maar, nou, dan doe ik het wel. Chris Martin en uh, Johnny Buckland, die liggen elkaar kennen op de Londense universiteit... een behoorlijke tijd geleden alweer. En ze beginnen uh, met uh, Will Champion en uh, Guy Berryman, een band... die na wat uh, naamswijzigingen uiteindelijk eindigt als uh, Coldplay. Na de eerste demo's uh, blijkt al dat de band uh, capaciteit heeft... En in uh, het jaar 2000 verschijnt dan het uh, eerste album. 2000 pas, volgens mij is het dus veel ouder. Ja, ja. Het eerste album, uh, Parachutes, Waarvan uh, Trouble dan een uh, kleine hit wordt. Ja, met een interval van ongeveer uh, drie jaar verschijnen daarna nieuwe albums van de heren. Van A Rush of Blood to the Head in 2002. Komt het nummer Klok op uh, nummer 2 binnen in de Nederlandse top 40. En in 2005 verschijnt het derde album X Y, Waarvan Talk, de Brit, Britse groep, voor het eerst uh, een nummer 1 hit oplevert. Viva La Vida, die kennen we allemaal wel. Is de belangrijkste track van het uh, album Viva La Vida. Or Death and All His Friends in 2008. Ja, ik kende dat album niet. Ik dacht dat die ook gewoon Viva La Vida heette. Maar goed, nou, de single is een tweede uh, hit in de top 40. Het nummer blijkt dus uh, danig succesvol. Dat het op dat moment zelfs bij de 10 grootste top 40 hits ooit terechtkomt. Nou goed, voor de rest uh, weten we allemaal wel wat uh, Coldplay heeft gedaan... maar op 19 mei 2014 verschijnt dan het album uh, Ghost Stories... met de nummer uh, Magic en een uh, Sky Full of Stars. En Inc. brengen de heren in hun totaal aan top 40 hits... op 20 stuks maar uh, het liefst. Na nou, de drie singles uh, die... Uh, ...waren echte uh, hits in Nederland in het jaar. Midnight and True Love waren andere nummers van het album... ...en die bleven uh, helaas steken in de Nederlandse tipparade. En op 4 december uh, verschijnt het zevende studioalbum van uh, Coldplay... Head Full of Dreams. En uh, zowel Adventure of a Lifetime, die op het moment ook in de top 40 staat... ...als ook uh, Everglow, worden uitgeroepen tot uh, alarmschijven ...bij de collega's van uh, Radio 538. Nou, dit uh, weekend... Uh, Nee, uh, januari 2016 is een nieuwe single uh, gereleased door een heim voor The Weekend, waarop ook Beyoncé te horen is. Het is de tweede single van het officiële album. En een maand later staat de band op het podium... tijdens de pauze van de Amerika Amerikaanse Superbowl. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Twee weken geleden, geloof ik, was dat op uh, zaterdag of zondagavond. Zondagavond? Volgens mij zondagavond. Ja, zondagavond. Het was live te zien op uh, Fox. Dat was geweldig om te zien. Ja, dat uh, Heim voor de Weekend, wat ze samen met Beyoncé hebben gedaan, is uh, goed opgepakt daardoor. Mooie promotie geweest voor hun. Daardoor is hij uh, nieuw binnengekomen op een 39e plek deze week in de Eurobreakdown. de top 40 van Europa. Hier op CFM uh, Zand wordt de nummer 39, Coldplay... samen met Beyoncé. Met Heim, of Him? Him? Heim? Heim voor de Weekend? Zoiets no geloof ik. In ieder geval yes, hoor je Beyoncé samen met Coldplay... We komen op 39, plaats plaatsje dus gestegen met uh, Faded. Hey, de tweede en meteen de laatste nieuwe binnenkomer staat op een 34 e plek. We slaan er een paar over, maar uh, dat gaat straks helemaal goed komen. Daar hebben we Sander voor uh, onder andere. Toch? Dat klopt Of uh, ga je het uitbesteden aan niemand? Nee. nee. Nou? <lacht> nou, dan zitten we naast me. heel hard mee te Kijk maar even op uh, zfm-live.nl, dan kun je zien uh, hoe de reacties zijn. Twee uh, mooie webgames uh, hangen in de studio, dus uh, dat moet helemaal goed komen. Hey, de nieuwe binnenkomer op, uh, op 34 30, is uh, van, uh, nou, voor de helft van Nederlandse bovendem. Want uh, Rehab, uh, die komt uit uh, Nederland en die uh, komt zelfs uit Breda. En dan heb ik het over uh, Fadil El Ghul of zoiets. Ik ben niet zo goed in die uh, exotische namen. Maar uh, hij wordt voornamelijk bekend door in de dance scene, door remixen te maken van onder andere Madonna, Katy Perry, Lady Gaga, David Guetta, Nou, ga zo maar door. Uh, zijn samenwerking met de Nederlandse Oemed uh, Osken, met het Australische duo Nervo, wat hij op een gegeven moment heeft gedaan, zorgt er in 2014 voor dat Revolutions opnieuw uh, de kans hebben voor een notering in de top 40 uh, behoort. Nou, hij heeft uh, wel een paar hitjes gehad in uh, 2010, denk ik aan... Uh, get, uh, get Get Down. Dat was aan, niet echt top 40 uh, materiaal. Maar ik denk met deze track... Uh, die hij samen met Ciara uh, uit uh, Amerika... om precies te zijn uit uh, Houston. Nee, Austin, Texas. Heeft gemaakt. Uh, denk ik dat hij wel uh, heel goed gaat doorbreken in het Nederlands. Sowieso in Europa wordt hij al uh, enigszins uh, opgepakt. Ik zelf vind het een uh, lekker nummer geworden. Daarom is hij ook binnengekomen op nummer 40. En dan heb ik dus zelf voor Ria, Rehab en Ciara met Get Up. Nieuw binnengekomen deze week op nummer 40 in de Europese top 40. hier op je weer mijn zandvoort. You better get up. You're so close to the wall. Too far from my heart. But I'm ready to come. Take you away, make you a home. I don't care where you're from. And I don't care where we are. As long as you give it your own. So you better get up. Met Ocean Ride. En daarvoor hoorde je op 33... ...Jay Hardway met Electric Elephants, Ook een uh, mooie, prachtige platen... ...van Nederlandse bodem. Ja, en jullie horen hem alweer. Het deunze. Hier komt weer een race mee van 40 tot en met 30. Al tien weken in de lijst op nummer 40. Avicii met Broken Arrows. En nieuw binnengekomen deze week op nummer 39. Goldplay met Heim voor de Weekend. En op nummer 38 Alan Walker met Fede. En op nummer 37 Chuyamo met Taya Queers met Booty Bounce. En op 7 week in de lijst op nummer 36 Sigala met Sweet Laughing. En op nummer 35 op 20 week in de lijst Avici met For a Better Day. En opnieuw Wiener komen deze week op nummer 34 is Weeb en Kiwa met Get Up. <coughs> en op nummer 33 Jay Hartway met Electric Elephant. Op nummer 32, Major Lazer featuring Nyla met Light It Up. En op nummer 31, Duke De Man met Ocean Drive. En op nummer 30, al drie weken in de lijst, Zee met Pillow Talk. De Euro, Breakdown op, vrijdag. De Euro Breakdown, op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op nummer 29 vinden we dan de Sigala met Easy Love. En op 28, Everglow van Coldplay. Maar wij gaan nu luisteren naar de nummer 27. Mooi prachtige plaats, een oude remix is dit. Jonas Blue... Samen met Dakota van dat uh, mooie nummer van de Tracy Chapman, Fast Car. Nummer 27 deze week, Jonas Bloem met Fast Car. I wanna take you anywhere, maybe we'll make a deal. Maybe together we can get somewhere, any place is better. Starting from zero, got maybe we'll make something.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 I'm a fan.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 En keihard aangezet. En we liepen allemaal mee te blaren. Oh heerlijk! De Euro Breakdown! En uh, dat vond de leraar goed? Ja, de leraar vond het goed. Alleen we waren vergeten dat het systeem van de college zou ook op de speakers van de aula stonden. Dat is toch leuk voor de mensen in de aula? Ja. Was er en... wel iemand in de aula? Normaal gesproken is het alleen maar voor bijeenkomsten, dat soort dingen. En uh, uh, we hoer meestal. Ja. Vierste, voor mij is het ook weer vijftien jaar geleden ook op school gezeten ja, hoor. Maar... Onze pauzes lopen crisscross door elkaar heen, dus er zit altijd wel iemand in de buurt. Oh, Oude aula de... wordt ook gebruikt voor de pauzes, dus ook de ja. kantine. Ah, oké. Okay. Alleen uh, je zat in de aula en je kon elkaar echt meer verstaan. Ah, stond dus lekker hard. Ja. Heerlijk. Ja. Hey, ehm. Um... Aula, wat de fuck is er nou met zonder aan de hand? Nee, uh, wat de fuck is er nou met Justin Bieber aan de hand? Ik weet het, weet jij het ook? Ik weet het ook. Nou, vertel maar. Justin Bieber legt zijn tatoeages uit. Ja, vertel, wat is er aan de hand? Naar aanleiding van een artikel in QGQ... heeft Justin Bieber toegelicht waar zijn tatoeages vandaan komen. Oké. Okay. De eerste tato tatoeages die hij ooit liet zetten in zijn linkerzij. Iedereen van mijn familie heeft deze tatoeage op zijn pols. Ik wilde hem echt niet in het zicht. Dat, dat zei hij. Ja. Het is een meeuw die eigenlijk meer wilde... Wilde zijn dan een mail. Zo, dat vind, je vind, je vind, vind ik liever. apart. Ja. Hoe kan een mail nou meer zijn als dat hij wil? Ja, ik ken die mail hier op Zandvoet wel. Ja, maar die willen alleen maar eten. Ja, letterlijk. Ah, goed, in ieder geval hij uh, ligt uh, in een um, artikel in de GQ, uh, ligt hij uh, al zijn uh, tatoeages, uit. Het zijn er een hoop, hè? Het is één grote plakplaatje wat hij is. Het is, uh, yeah, uh... Ja, het is meer een sleeve. Wat die ja, nou, niet alleen op z'n hoor. zijn hele lichaam zit onder. Het is echt gewoon één stripcomedy. Ja. Een comedy is het zeker, die Justin Bieber. Maar als je dan nog uh, naar hem kijkt zonder, na, na, zonder kleding, dat uh, doe ik... Uh, ja, nou, dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan, dat Justin Bieber kijken zonder kleding. Is er de wat nou wel? Nee? Ik hoef nee, je hoeft het ook niet. Nee, hoeft het ook okay. niet? Oké. Even de, de, de, even de dames vragen. Hè. Dat zijn experts nou, Sander, maar. wil jij hem zien zonder kleding? Nee. Ja, weet je het ook bedankt. Nee, nee, in ieder geval. <lacht> <lacht> bedankt, Dingy. Ja, uh, hij heeft ook een tatoeage over zijn uh, ex-vriendin uh, Selina Gomez. En uh, die mag iedereen uh, nog steeds zien. Uh, ondanks dat heeft hij geprobeerd haar gezicht met wat uh, schaduw uh, te bedekken. Maar dat lukt niet. Jongens, denk na nou voordat je tatoe zegt, hè? Ja. Wat zo'n cover-up dat is, wordt meestal niet zo mooi. Maar goed. En ja, de politie dan, uh, die boycott Beyoncé. Want de politiebond van Miami boycott de concerten van Beyoncé. Dit meldde de politiechef van Miami na het optreden tijdens de Superbowl. Het optreden van Queen Bee sympathiseert volgens de chef... met de nationalistische groep Black Panthers. Het spijt dat Beyoncé Amerikanen uit elkaar wil drijven... door de Black Panthers te promoten en een anti-politieboodschap te verspreiden... laat zien dat ze weinig respect heeft voor de politie... Al dus uh, Javier Ortiz. Nou, uh, Beyoncé, succes ermee. Hey, en wij gaan gewoon weer even door met de top 40 van Europa. Zo direct natuurlijk meer artiesten nieuws. Kijken of Sander nog wat voor me kan vinden. Denk het wel. Um, ja, nee, we zijn nog niet toe aan het laatste nummer. Nee, nog lang niet zelfs. De tijd gaat snel, maar zo snel niet. We gaan de nummer 22 draaien van deze week. Die is in handen van Dua Lipa. Be the one. En dat is toevallig ook de snelste stijger van deze week. Vorige week nog op een 31 e plek. Deze week op een 22 e plek. En dat past in de tweede week. Jasmine Thompson met Ador. En dan de je Dua Luca met Bido aan de snelste stijger van deze week. Twee weken lang in de lijst, nu alweer naar plaats 22. We zijn bijna toegekomen aan de laatste nummeren van het eerste uur... van de top 40 van Europa hier op ZFM Zandvoort. Maar niet voordat we nog een klein beetje artiestennieuws gaan doen... want ik heb nog één klein leuk nieuwtje voor je. Waarschijnlijk wist je het wel al. Maar voor het eerst zijn donderdag de Slam Dutch Dance Awards uitgereikt. Martin Garrix uh, wist de belangrijkste award de beste DJ binnen te slepen. De DJ kon de award zelf niet in ontvangst nemen. Hij zegt, uh, ik ben heel druk bezig met mijn album. En daar ben ik uh, heel ver mee. Maar begin, uh, begin maart komt dan zijn, ook zijn nieuwe uh, single. Nou, Chester maakte uh, met uh, KSHMR. Kashmir denk ik. En Vissi uh, de beste track van uh, 2015 uh, met uh, Secrets... Waar Boaz van beats werd uitgeroepen tot beste producer. Naast nou, talent van 2015 werd Semveld onderscheiden. Het is uh, heel vet dat het geen populariteitsdingetje is, zo liet uh, Semveld weten. Nou, de Dutch uh, Dance Awards zijn een initiatief van Slim FM. Net zoals vroeger ruim 100 experts in de dancing naar hun beoordelingen. En in mijn inziens uh, hebben ze dat uh, goed gedaan. Het is dus leuk dat er weer een uh, nieuwe award uh, bij is... Zegt de tijd van de awards uh, op het moment. Je wordt ermee doodgegooid met de ene een Grammy, de andere dit. En weet ik voor wat uh, voor de boeken, voor de literatuurprijzen... voor alles is er wel een uh, award op het moment uh, uitgereikt. En dan gaan we ook straks tegen uh, het klok van vijf uur doen. De nummer één van deze week. <laughs> Vind ik ook een award waard. Maar niet voordat we luisteren naar het laatste nummer van dit uur. Dat is uh, Eva Simons samen met Sidney Samson met Bloodfire op nummer 20. No matter where you are, light us up. Light us up. We gon' start a riot tonight, tonight, tonight. Put your hands up. Nights of blood fire. Can you hear the noise out there? It's like a rape, we burn it down like blood fire. Yeah.